Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël dreigt met forse aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran... als het niet stopt met raketaanvallen. Is de Israëlische minister van Defensie waarschuwt dat Teheran zal branden. Iran waarschuwt op zijn beurt landen als de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... dat het basis- en schepen aanvalt in de regio... als de Iraanse raketten blijven onderscheppen. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van de Iraanse staatsmedia. In de regio van Tel Aviv vielen zeker vijf doden. Ook in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn tientallen mensen gedood bij luchtaanvallen. Op het strand van Wijk aan Zee zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de regionale omroep NH vroeg een man een sigaret aan een groepje mensen bij een kampvuur. Toen hij de sigaret niet kreeg zou een ruzie zijn ontstaan die ontaarde in een steekpartij. Een van de twee gewonden moest naar het ziekenhuis. De man die de groep aansprak is aangehouden. Volgens de politie had hij drugs gebruikt. Bij een grote brand in een pluimveestal in Heijbloem in Noord-Limburg zijn ongeveer 50.000 kippen gedood. Meerdere loodsen stonden in brand. Het bedrijf is van kippenboer John die afgelopen seizoen meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Zijn bedrijf heeft in totaal meer dan 200.000 kippen. De brand in Heibloem brak uit in een mestopslag naast enkele kippenschuren. Hoe die kon ontstaan is niet bekend. Omdat er zonnepanelen op het dak lagen zijn er stukjes in de natuur terechtgekomen. Vakbond CNV en de NS gaan verder met het cao-overleg. Daarbij belooft de bond tot in ieder geval woensdag... geen nieuwe stakingen aan te kondigen. Personeel van de NS legde in acht dagen het werk drie keer neer... voor een betere cao. Nu heeft de NS een nieuw loonbod gedaan... voor ruim 3% met terugwerkende kracht. Het is onduidelijk of de andere bonden... voor die tijd al wel met nieuwe acties willen komen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het zuiden wat regen of onweersbuien. En het wordt opnieuw warm. 25 graden aan de kust tot 31 in het oosten. En daar kan vanavond en vannacht weer wat regen vallen met kans op onweer. Morgen zonnig, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM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 Ik stond er net op de tramhalte. Precies, yes. yes. Staat er een vrouw naast me? Oh! Een hele lelijke vrouw, echt zo'n lillekerd. Oh. Ja. Yes. Heeft een papegaai op haar schouder. Oh! Ik zeg tegen die vrouw, wat is dat nou? Zegt zij, als jij raadt wat het is, mag je met mij naar bed. Nou, yes. hé. Yes. Yes. Dus uh, ik denk even na yeah. en ik zeg, uh, een olifant. Yes. Zegt zij, nou, dat reken ik ook goed. Yes. He he he this is he Ik ze in principe niet storen. Maar als de koffie je het wil, ligt daar stil, en de schoon. En, en al liefst gaan we kapot aan ons genoeg, maar ik hou van de schaar.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 Was het Dat ik een mag heb, is toch wel heel goed anders.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 He, Hij is tot drie uur open hoor! Ja, De gaat hier! Drink! Drink! Drink! Het feest is compleet! De kroos zit nu helemaal vol! Drink!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 is zo overdreven. Als je het niet wist, had je er ook geen last van, geloof ik dan. We weten te veel. Een woord als cholesterol. Dacht je dat mijn grootvader wist wat er was? Geen genotie. En tegenwoordig komen de mannen elkaar op straat tegen zo van... ...hoe is met jouw cholesterol? Dacht je dat het daar hoger of lager van werd?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 Let's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 Nee. Want anders Goh, had hij mij vast gebeld. Nou zeg. God, 1380 me. euro zat erin. Nou. Ongelooflijk zeg. Weet je. Ja, dat is wat hè? Ja. Ja, wat doet die man met zoveel geld in zijn portemonnee? Ja, nou, de, uh, daar zal hij wel zijn een reden voor hebben. Ja. Uh, Onverwacht damesbezoek? Moet... Wat zegt u? Onverwacht damesbezoek? Nou, <lacht> nee gelukkig dat niet. Maar uh... Er zit ook een kaartje bij van Madame Claudia. Zegt u dat wat? Ja.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 Ben jij voor een vrouw? Je kijkt doelloos naar het behang Wacht op je voetstap in de gang De begeleidt geleiden stil verdriet Maar ik voel begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan ik zal verder gaan, is net als jij mij niet verrijkt, ik ben zo in onzekerheid.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 Gezicht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 Je mond, jij bent zo'n mooie vrouw Jouw ja, ogen zeggen mij, mijn lieve schat Ik hou zo veel van jou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 Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen Tante Magriet zei. Bluh, bluh, bluh. Mag ik die puitenprikkers nog hebben of niet? Zeg, uh, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, meneertje, koekapeertje, Ja, dag. Dankjewel. Dus alles bij elkaar. Oh. Alsjeblieft, meneertje, je dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieteld, idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen. I'm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 met Ik heb ook zo'n liefde, jongen. Maar wij kregen gelijk een Romeo en Julia verhouding met mijn vrienden. Maar de ouders, hè, die vonden dat. Uh, ja, die ouders. Die hadden een beetje vooroordelen. Die waren ook bang, hè. Vooral die vader van haar. Die had vooroordelen. Dat riep je ook vaak. Ja, ja, ja, ja. Die gasten die komen naar je huis, die pakken je dochter. En dat klopte.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 Dus ik ga er zitten, en die vader zegt, wij bidden hier aan tafel, jongeman. Ik denk, ja, oké. Okay. Ik weet niet, wat er gaat gebeuren, ik doe gewoon mee. <lacht> Toen was het stil, alleen die vader die mompelde wat, en ik dacht, ja, zie je, dit gaat over mij. Ja. <lacht> en ik keek naar mijn aardappelen, mijn doperten, mijn wortels. Ik denk, was het dat vleest Misschien moet je harder bidden, dan komt het vanzelf. <lacht> Toen waren ze klaar, lag er lag een vork, een mes, een lepel en nog een lepel. En nou ben ik wel gewend om het mes en vork te eten, maar nooit in combinatie, hè. Dus ik keek wat die vader gingen doen, die vader pakte dus zijn vork, ik ook ik begon niet zo in z'n bord te prakken. Dat zei hij tegen mij, hè? Toen maar, jongen, prak het maar. Ja, dit is leuk, Hollands heet, prakka, prakka. En ik kijk naar die paard en denk, hé, hey, hij is wat aan het maken. Een dijk? Oh, dat ga ik ook maken. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. hop, hop. stond een gat in het bord. Ik denk, waarvoor is dat dan? Van die moeder aan met een grote pan met chute. Los! Splats! Kijk, wat is dit? Ze is deltaplan in het klein. Het zag er zo mooi uit. Ik had nog nooit zoiets gezien, hè. Ik zon hem het eten, man. En ik neem een hapje... smerig! Maar dat zeg je niet, hè, de eerste keer. Je zegt... Mm. En ik was blij, ik was al geprakt. Je hoeft hem niet te kauwen, Je kon het zo doorslikken. En daarom prakken ze hier elke avond alles aan tafel. Ze lusten niks. Dit is ZFM.